8 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op vliegbasis Eindhoven is in aanwezigheid van nabestaanden de Hercules-ramp herdacht. Vandaag, precies 20 jaar geleden, stootte een Belgisch militair transporttoestel neer op vliegbasis Eindhoven en vloog in brand. Aan boord was het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 van de 41 inzittenden kwamen om het leven. De precieze oorzaak van de ramp is nooit bekend geworden, ondanks meer dan 20 onderzoeken. Vanmiddag werd bij het stadhuis van Eindhoven een nieuw monument onthuld. De overlevenden en nabestaanden wilden een herdenkplek die vrij toegankelijk is. Het bestaande monument op vliegbasis Eindhoven ligt op een afgesloten militair terrein.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 In de vrachtwagen waarmee hij op het publiek op de boulevard inreed stonden een fiets en lege pellets. In de cabine lagen er wel twee pistolen, twee machinegeweren, munitie en een granaat. Justitie onderzoekt nu vooral waar hij zijn wapens vandaan had en of hij medestanders had. Bij de aanslag werden 84 mensen gedood. De NS bestelt 79 nieuwe intercities bij de Franse treinbouwer Alstom. De weg daarvoor is vrij nu het Duitse Siemens een kort geding tegen de NS heeft verloren. Siemens vond dat de aanbestedingsprocedure niet correct was verlopen. De nieuwe enkeldex treinstellen zijn ook geschikt voor de hogesnelheidslijn. Ze kunnen 200 km per uur rijden. Na het debakel met de Vira kiest de NS voor een bestaand model... waarvan er al 2400 zijn verkocht. De eerste nieuwe Intercities gaan vanaf 2021 rijden... op het hoge snelheidstraject Amsterdam-Rotterdam-Breda. Het weer, geregeld zon en droog. Vannacht kan er in het noorden wat motregen vallen met minimaal 13 graden. Morgen overdag wolkenvelden, maar later ook wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen knooppunt Eemnes... en de Afrit 5 kilometer file door een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond.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 ZANG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 Da manzale di un tramonto scendono foschie Just sleep. talk to me Go! een hoofdletter zetje van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. ZOMERHITS mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. morgen in Parijs, gewoon mijn business Ik zie de meest mooie Franses, op dit boel hoge hakken en ik comme exercer mon amour moi ma sœur tu es très belle elle est insane je suis né oh je parle un petit peu français un excercé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 Dan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 Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Halla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Halla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Halla tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena.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 Take my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 Het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Uitje top, me selecta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. To the sound of Carlos Santana in the GMB product getaway Wait for me, oh. as I walk through the subway Must have been about quarter past three In front of me, stood a beautiful honey With a beautiful body She asked me for the time I said name, the cost her a name, 60 to number And a date with me tomorrow at night Did she decline? No Didn't she mind? I don't think so Or was it for real? Damn sure about the